12 uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Paus Franciscus spreekt rond deze tijd het Urbi et Orbi uit. De zegen voor de stad Rome en de wereld. Dat gebeurt vanwege het coronavirus niet voor een vol Sint-Pietersplein, maar in besloten kring. In zijn jaarlijkse paaswaken vergeleek Franciscus de coronacrisis met de impact die de dood van Jezus had op zijn volgelingen. Ook zij kregen te maken met een onverwachte tragedie, zei de paus.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 In de Duitse krant Biltam Zondag zegt ze dat niemand een goede voorspelling voor juli en augustus kan doen. Van der Leyen adviseert daarom iedereen om de vakantieplannen voorlopig uit te stellen. En de Duitse politie voert vandaag en morgen extra controles uit om te voorkomen dat Duitse paastoeristen naar Nederland komen. Gisteren sprak de marechaussee duitsers aan die bij Limburg de grens over wilden en veel dagjes mensen keerden daarna om. Het weer, veel zon, maar ook wat stapelwolken met vooral in het zuidoosten kans op een bui. Bij matige zuidwestenwind is het tussen de 20 en 24 graden. Aan zee is het wat koeler. Vanavond draait de wind en morgen is het dan ook een stuk frisser met 8 tot 11 graden. Zijn ook meer wolken dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Peace. ...in Zandvoort, in de regio en verder buiten. zoals onze vaste gasten in het buitenland die op dit moment meeluisteren. Hartelijk welkom. Het is vandaag weer een prachtige dag. De zon die schijnt. Er is druk in het dorp. 30 kilometer wandeltocht door Zandvoort heen en daar buiten... Ik vind het moedig en morgen wordt het helemaal druk, want dan krijgen we 12.000 tot 16.000 hardlopers in Zandvoort. Dat betekent dat je Zandvoort niet meer inkomt of uitgaat, maar er gebeurt weer van alles in Zandvoort. Aan de kloppen, de schuiven en de regisseur is vandaag Jan Kol. Jan, je hebt weer mooie muziek uitgezocht. Ja, hè? Ja, ja, ja. Ja. Hij heeft geen microfoon bij zich, dus hij roept. Ja, hoor. Nou, we gaan straks genieten. Ik ben blij, Jan, dat je er bent. Cor Draaien heb ik ook in het pand gezien. Uh, maar die gaat weer varen, morgen of overmorgen. Maar fijn dat Cor weer even in Zondvoort is. Dames en heren, luisteraars. Het is vandaag een hele bijzondere uitzending. Van 12 tot 1. Want we gaan praten over het gemeentelijk Mannen, eh, ...oude mannen en vrouwen gasthuis. Het gemeentelijk oude mannen en vrouwen gasthuis. En dan denkt hij, waar is dat? Dat is dus het huidige Zandvoortse museum. Dat was vroeger het gemeentelijk oude mannen en vrouwen gasthuis. En we hebben bij ons hier aan tafel zitten Ruud Zinnige Die zei... Ik was de laatste bewoner van dit uh, gemeentelijk oude mannen- en vrouwen-gasthuis. En ik was hier met mijn ouders. En hij... Nou, niet, niet de laatste bewoner, want daarna waren er nog meer bewoners natuurlijk. Uh, uh, waren er nog meer bewoners. Maar je was, je was uh, toch een, een de, laatste, de laatste jonge bewoner. <kijkt> Kijk, dat bedoel ik. En aan de andere kant van mij zit Willem Zwemmer. Die zegt van, ja, oud, hallo. Ik zat hier al in, deze, in dit pand, ver voor de oorlog. En dan praten we over 30 jaren. Want uh, uh, Willem die weet er alles van. Ook wie er toen woonde. En dat is logisch. Want zijn ouders waren de vader en moeder van het huis. We gaan even terug naar het museum. Uh, even naar het begin. Het museum. Oftewel het gemeentelijk oude man- en vrouwengasthuis, Is gebouwd in 1897. Door mevrouw van Velzen van Duivenvoorde. En de eerste steen werd gelegd door haar dochter. Die trouwde met Jozef Vossen. En uh, die steen die is in de muur nog aan te, te, te die is zien. Is nog te zien, ja. Nee, en uh, die bleef hier wonen. Maar het was eigenlijk meer een pensioen, Willem. dacht het wel, dat het vroeger een pension was. Een logement of een echt pensioen? Nee, nee, een pensioen. Maar op een gegeven... Dat heb ik er altijd van begrepen hoor. Maar op een gegeven moment is dat uh, van functie veranderd. Want toen werd het, het oude uh, gemeentelijk vrouwen- en mannengasthuis gesloopt. Dat kennen ja. we allemaal, van dat mannetje wat boven op de gevel stond. Dat kan ik me nog herinneren dat het gesloopt is. Dat is in 1929 geweest. is zes jaar oud. En het. ik hoor dan dat het zou, restauratie zou 16.000 gulden gekost hebben. Ja. En dat vond de gemeenteraad te veel. Het hebben ja, ze maar gesloopt. Ja, de leden van de gemeenteraad. Degene die van buiten kwamen, dus die buitenstaanders waren, die vonden het jammer dat het afgebroken werd. Ja. En dat vind ik, gezien de foto die ik hier voor je heb Je hebt een foto daar, ja. Dat vind ik dat wel heel erg zonde. Ja, jammer is dat eigenlijk dus Als Dat je nou ziet wat er nu staat, dat circus. Daar wil ja. je niet vrolijk van. Nee, past ook niet in deze omgeving. Nee, helemaal niet. Maar goed, dat werd afgebroken en toen kocht de gemeente eh, dit logement, hotel, pension kochten ze aan en dan praten we over 1925 en toen werd het dus een gemeentelijk oude mannen en vrouwen gasthuis. En we hadden op dat moment een huisvader en een huismoeder in de familie Schaap. Ja. Want daarvoor in dat andere huis hadden we Leuntje Koper en Jak, Japie Koper. Oude Sok. Oude Sok. Even voor de microfoon vriend. Oude, oude, sok. Oude, sok. oude Sok. Oude Sok. Oude Sok. Maar die heb ik niet gekend hoor. Maar de familie Schaap. Die heb ik nog wel gekend. Wat waren dat voor mensen? Ja, ik, ik heb me daar weinig van erin Hij was een hele lange man. Grote, grote kerel was het en uh, ja die ging met pensioen en dat is alles wat ik er eigenlijk van weet. En toen kwamen jouw ouders in beeld? En toen kwamen mijn ouders in beeld. En welk, welk jaar was dat? 37. 1937. 1937. Nou, dan besluiten jouw vader en moeder van wij worden de nieuwe vader en moeder van het ja. huis. En zo ja, de moet... gemeenteraad he, ging dat dan, okay. ik moest solliciteren natuurlijk. En jij moest mee? En ik moest mee. Hoe oud, ik, hoe oud was je toen? Ik was uh, 14 jaar. En dan kom je in zo'n huis? Ja, en dan kom je in kennisboek of Rekkers. als de jongste bewoner van een bejaardenhuis. Ja? Had je een eigen kamertje? Ja, ik had een eigen kamer. De indeling was, als je de voordeur in kwam... had je aan de rechterkant, dat was dan de huiskamer van mijn ouders... en daarachter was de slaapkamer. En ik zat achterin, links, boven... Ergens op mijn zolder hadden ze kamertjes gemaakt en daar sliep ik. Maar hoe ging dat dan? Want hoeveel bewoners waren er in die tijd? 37, 1937. Nee, 37. Nou, moet ik eens even denken, Pieter. Even denken, hoor. Je kwam de gang in, had je in een kamer. Daar woonde Jans van Achterkok. Dat is één. Jans van Achterkok. Nou, dat zijn de namen, hè? Ja, ja Jans van Achterkok. Vol maar aan, hoor, Rut. Uh, nee, dat, dat, weet nee, nee, niet dat zijn dat de namen. De, nee, die namen nee, weet ik eh, allemaal natuurlijk. Jans van Achterkok. Dat was de moeder van de vrouw van Kemp de Fruithandel. Uit de Kerkstraat? Uit de Kerkstraat. En van Fuissie. Ga maar verder. En dan had je een kamertje, daar zat. Allemaal begaande grond. Ja, begaande grond. Piet de Kruk. Piet Koper, metselaar. Ja. Dan ging je naar achteren, keuken door. Bijkeuken, dus waar gegeten werd. En dan de keuken waar gekookt werd. En dan ging je die zijvleugel in en daar zat op een kamertje Sijnpiet de Bokkenboer. Waar je net vorige week over gehad hebt met Hans... Uh... Gonsnig. En dan achterin, daar zat toen de tijd, wij noemden hem het Franse heertje, ten haven. Dat was een, een kleermaker die ook aan lager wal geraakt was en die zat er achterin. Nou, dan, dan had je, als je de gang binnenkwam, uh, rechts ging je naar de wc in de kelder en dan had je nog een kamertje... Ik weet niet wie er op dat moment woonde, maar wat ik nog wel weet, dat daar toen die liep met een wit paard op strand en die noemden wij altijd Courage. En Courage had een heel laag stemmetje, want wij zeiden altijd: Courage liep met een donderende stem. Kijk, zo ging dat. En Courage, dat was de vader van de vrouw van Knotter de Kruidenier. En die woonde in de Dierkenniehuisstraat. Nou, dan ging je de trap op naar boven. En daar woonde. Ik weet hoor. De vader van. Engel. Punt, zijn vader. Engelpunt, heeft Nee. Toon. Ja, Nee. Toon? Ik weet alleen dat Toonia daar gewoond heeft, Omdat is die periode later geweest. Ja, de, maar die was, was later. Dat maar is alweer veel later. Ja, dus nu al ja, ja, ja, 37 ja, ja. toen ik erin kwam. Ja. En daar woonde dus. Uh, die, ja. Klaas Slof was het. En Klaas die hield van een, van een borreltje, goed borreltje. Die dronk het per halve liter per keer. Eh. Nou, dan ging je verder, was er weer een trappetje op en dan had je een kamer, daar zaten drie op. En daar zat op eh, Kees de Dakaap. Noemden wij hem Kees de Dakaap, Kees Molenaar. Broer van Plub, Molenaar. Daar zat op Kees de Rot, oude Kees de Rot. Dus dat is de vader van, of de grootvader van, ik zal hem bij ze. Bijnaam noemen Jan Nobi, ik weet niet of je die gekend hebben, Jan Kraaienhoort, stratenmaak in het ja, gemeente. Ja, ja, die altijd die kleine die, klusjes uitvoerde. Ja, die zijn grootvader en dan zat er een kooiman op en dat was een huisschilder. hele goede huisschilder was het. Ik weet nog wel dat hij een keer de gangen geschilderd heeft en die waren na een half jaar nog niet droog. <lacht> <lacht> Bam, daar was nog over. Maar Ik hoor je alleen maar mannen noemen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Jans Vandaag de Kok heb ik al genoemd, Kom Oké. Okay. Er zaten niet zoveel vrouwen in op dat moment. Dan zat er uh, weer een kamer, daar woonde een Lange Teun, Teun Groen. Teun Groen was uh, familie van Jaap Mik, van Schuiten. En daarnaast had je een kamer met Pieter Rus, Piet Molenaar en uh, Piet Densie was zijn bijnaam. Ik weet niet hoe die van, van zijn eigen naam heette. Dan had je verder in de hoek. <laughs> het is zo lang gelegen. Is tano. Uh... We gaan even naar de muziek luisteren, ja, kan die, je nadenken. kan ik, ik nog even nadenken, ja. want ik ben er nog lang niet natuurlijk. Hey. Ja, we gaan gewoon weer verder, want de muziek die wil nog niet aanslaan. Heb je ondertussen nagedacht, Willem? Ja, ik dacht Even voor de microfoon. Daar zat een schuiter. Hij had, hij had een, nee, ik weet niet of u hem gekend maar jij bent hem wel gekend. Hij had een beetje een haaslip en dat was ja. ook een mandenmaker. Ja. Die zijn vader zat er. En dan zat aan de overkant, zat toen de tijd ook een schuiten. En dat was Engelschuiten, Elias Schuiten. Elia en die zijn bijnaam was de Knoet. En die Elia Schuiten, dat was de vader... Van Engelschuiten die verdronken is met uh, de boot. Uh, boot. Dan zat er nog een... En die zaten allemaal apart in een apart kamertje? Ja, ja die, die, een, die, had, die, die waren dus op een éénpersoonskamer. En er was daarnaast nog een twepersoonskamer. Ja, ook met twee, dat weet ik. En daar zat, uh, dat was een Belg. Hoe die daar gekomen is, weet ik nog niet. Ja, Belgen die komen ook wel eens ergens natuurlijk. En, uh, ja... Daar zat een tuinman en die kwam van groot bentveld af en die heette van der Heide, dacht ik, als het goed is. als ik nu door dat museum heen maar loop, zoveel ik... kamers zie ik helemaal niet. Nee, maar ze zullen er wel het beste, want het, kijk, het waren natuurlijk geen uh, geen stenen uh, muren erin, het was allemaal hout. Dat is allemaal schottenwerk. Ja. Dus, zo zullen ze het vermoedelijk wel... Eh, en ik zou de, nog een een hele een heel klein, hè? Het waren heel kleine, kleine kamers. Het waren uh, niet, niet groot. Uh, uh, Alleen de dubbele kamers voor, voor dubbele bewoning... Ja, die, ja, uh, ja. Dat, dat, dat was uh, wel aardig. aardig maar. Even Ruud en Willem, wat deden die mensen nou overdag? Want nou, het was geen televisie. Nee. Nee, als je... Oh, ik vergeet er nog één. Dat is een hele bekende. Dat is van de familie Driehuizen. Dat was ouwe Willem Glazer. Willem Gasco. Ja, Gasco. Ja. En hoe komt Gasco nou aan zijn naam? Willem Gasco die voer. En dan kwam hij in Schotland, in Glasgow. En dan zei hij, als hij er geweest was, en dan kwam thuis. En dan zei hij nooit, ik ben in Glasgow geweest. Nee, ik ben in Gasco geweest. Is, zo is hij aan zijn naam gekomen. Ik heb, ik heb nog eens met hem zitten praten na de oorlog. Ik, denk dat het, ik dacht dat hij in 1949 gestorven is. Dus ook, we komen ook nog op het punt dat het gemeentelijke... Eh, ja, ...naar Friesland geweest is. zijn dus hebben ze ook nog een paar jaar geleden. En eh, toen zat ik te praten met hem. En toen zei hij... Ik heb als jongetje van tien... ...met mijn opa zitten praten, zei hij. Toen was hij 94. En dat, reken maar uit, 49. Ga even terug. Neem hebben we mijn potlood erbij. Toen was ik een jongetje van tien en mijn opa was 83. En dan heb hij zitten praten over de Franse tijd eigenlijk besef je als kind niet... wat je aan gegevens te weten kan komen dan. Ja. Van die mensen. Ik kijk eventjes naar Jan, de muziek. Ja, gaat weer lukken. Goed zo, kom maar. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart... waarop een kerkenkar met paard... een slagerij, Jeef van der Ven...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 Zag een moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij. ...ziet Jan Kool. Bedankt dat je dit allemaal uitzoekt. Eh, lieve luisteraars, we zijn bezig met het programma ZFM Oud-Zandvoort. En ik zit hier met twee deskundigen naast mij. Links van mij Willem Zwemmer. Die de periode van voor de oorlog heeft meegemaakt... ...met het eh, oude eh, mannen- en vrouwengasthuis, En rechts van mij Ruud Zinnige. Die eh, daar ook heeft gewoond. En dan praten we over de periode na de oorlog. Eh, beste mensen... Eh, we hebben het eerste stukje hebben gehad over de namen van de oud-Zandvoerders die er wonen. Maar de vraag aan jullie beiden is, wil ik begin met jou. Wat deden die mensen nu overdag? Wat deden ze? Nou, betrekkelijk weinig. Er was geen televisie. Morgen zei ze, middag zei ze, avond zei ze. Ja, en de rest. Zit je ze op ja. een stoel en... Ja, dan zaten ze of te slapen in de kamer of ze gingen naar de wurf. Ja. Heel, voor degenen die dan nog goed erbij waren. En... Uh, en geestelijk, ja, waren ze toch allemaal nog... Ik, ik heb eigenlijk weinig demente mensen daar gezien. Ja, onderhand vroeger wel eens of ze wel normaal waren, maar goed. Dat bleek dus te zijn, maar het bleek een, een tik te zijn die ze zelf hadden. Ruud, in jouw periode, wat, wat zag jij dan met die, met die mensen? Nou, meestal de oude mensen die dus uh, allemaal dus in hun kamer op hun eigen stoeltje zaten. De hele dag. In de opkamer. En uh, wat, wat hun dan opkamer doen aan de voorkant was dat recht tegenover de huiskamer van, uh, van de vader en de moeder. Dat kan ik me nog herinneren. En ja, met etentijd, dat was natuurlijk altijd fantastisch. Want dan had je, er zijn dingen, blijf je dan bij, van, van, van, van Kromme Hendrik. En die... Uh, ze hadden een, uh, de vader en moeder hadden een hond en die heette Ella. En dan, uh, ik Hendrik, die had dan geen trek meer en die liet ze eten op het bordje op de grond. En Ella at het op en dan kwam dat bordje kwam weer op de tafel en dan ging de, dan ging de havenmout erop. <lacht> en daar er werd weer netjes van gegeten. Hier, ja. Dus dat zijn dingen die je dan echt fantastisch bijblijven. Ja. En, en ik hoorde net van Willem, iedereen had een eigen stoel in de huiskamer, daar ja. moest je niet op gaan zitten. Nee, want die namen ze mee van huis. Ja. Meestal hadden ze weinig spullen, maar een stoel om op te zitten hadden ze nog wel. Maar die was ook echt van hun? Die was van hun. Ja, en dat is allemaal blijven staan. Ik denk dat het allemaal wel verbrand is, want het was natuurlijk niet veel soep meer. <tankt> nou, vertelde je dat jouw vader was uh, verantwoordelijk voor de keuken. Die moest koken. Ja. Wat voor maaltijden had hij dan? Ja. Uh, een drie gangen diner? <tankt> ja, drie gangen diner. Uh, <tankt> ik denk niet dat je ze daar een plezier mee deed. Ja. Wat dan? Uh, het, was, het was zo uh, het kopen van de spullen. Dus iedere maand hadden we een andere slager. Iedere maand hadden we een andere bakker. Waarom? Je, alle leveranciers mochten leveren. Dus die kregen een maand lang de tijd om daar vlees, uh, vis, groente, brood. Dus je had iedere maand een andere bakker. En dan één keer in de maand dan kwamen de regenten van het huis. Want Even, wat zijn regenten? De regenten die... Uh, Beheer, die, die hadden dus overzicht en de controle over. Ja, in principe over de vader en moeder heen. He? Ja. Over het hele gebouw. Kijk, mijn vader en moeder moesten dus uh, verantwoording afleggen over wat er. Ja. En dat ging allemaal via een boekje. En één keer in de maand kwamen de regenten en dat waren Jan Groen van Hotel Welgelegen op de hoge weg. Ja. En je had. Uh, Dirk Vader Dirk Vader, de oude Dirk Vader dan, he, de, ja. de bloemhandel. En uh, Bakhoven, de groenteboer. En Rinkel, oude Rinkel. Oude winkel. Oké, okay, maar die. We gaan even terug naar eten. Want, er komen steeds elke maand andere bakken, maar wat kookte jouw vader dan? Nou, de aardappel, de groente, het vlees. bakte het vlees. En veel, nou, vis, veel vis, veel, veel ja, vis. Dat keek me nog goed uit. Heel veel, je, veel vis werd En ging hij naar de Muiden? Want daar had hij natuurlijk een ja. te in, ja, want ja. daar kwam je uit vandaan. En goedkoper konden ze nooit eten. En, en uh, drinken erbij? Nee. Water? Ja, ja, ja koffie, water, koffie, koffie, en koffie, koffie en thee. Koffie en thee. Ja. Koffie en thee. Ja. En, en, over en alcohol, je... alcohol was verboden. Alcohol was verboden? Ja, alcohol is verboden. Meen je dat nou? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. En er mocht er gerookt worden binnen. Ja. Als, als schoorsteen. En pruimen ook. En op de grond spuren. En ook. <laughs> maar, maar wel in een kwispedoor, uh, hè? Ja. Ja, ja. Kan je dat nog herinneren? Dat kan nee, ik niet dat herinneren. Ik, dat, herinneren. Dat, dat van de pruimen dan wel. Maar ik bedoel, dan uh, de meesten uh, spuugden dat dan in een bakje wat ze bij zichzelf hadden. En dat, dat van die kwispedoor, dat, uh, ja, dat, dat kan dat ik... Me, een ja, dat is Ja, dat zou hè, best kunnen, Natuurlijk, want het is in die tijd daarvoor ja, waarschijnlijk ja. geweest. Uh. Oké, okay, we, gaan, we gaan een stapje verder. Uh, de oorlog breekt uit. Juist. Yes. Jij woont daar. Ja. Super. En op. Eerst even naar de muziek gaan. We gaan even naar de muziek. Ja. Doe je maar. Achter de muziek aan het de Delft. Oh. Wanneer ik voor de spiegel zit, dan denk ik, wat is dit? Is dit nou mijn lijf? Wie is die vrouw in spiegelglas? Dit is niet wat het was. Is dit nou mijn lijf? Voorbij te gaan, ik zie mezelf staan, is dit nou? lieve luisteraars Mijn Lijf met Jenny Arion. Uh, dit is programma uh, ZFM Oud Zandvoort. Ik zeg het maar eventjes, ZFM Oud Zandvoort. En ik ben hier aan het praten met twee uh, kenners van de eerste uur. Willem uh, Zwemmer en uh, Ruud Zinnige. Over het uh, voormalige pand van het Zandvoort Museum, Toen het nog gemeentelijk oude mannen en vrouwen gasthuis was. En we hebben al een heleboel kennis meteen gehoord van voor de oorlog, maar dan breekt in de 1940 de oorlog aan. Willem, wat is er gebeurd? Jij was daar met je ouders, je ouders waren de vader en de moeder van het huis ja. je vader kookte, je moeder deed de omloop was en de hele, zaak. de hele zaak en jij loopt daar als je jongetje tussen al die oude mannen en vrouwen in en dan moet je opeens weg Ja, ik... Uh... Dan zijn we alweer een paar jaar verder als dat ik erin kwam. Dus ik liep niet meer als jong jongetje tussen de oude in. Voor die oudjes ben je een jong jongen. Inmiddels ben ik via de regent, de heer Rinkel, ben ik daar als pakketbakkersleerling aangenomen. Kijk. Dus ik werkte bij Rinkel. Ja. Inmiddels was ook oude rinkel alweer overleden. En op 27 november 42, en dat vergeet ik van zo lang onze leven natuurlijk niet, want dat was de dag van mijn verjaardag, ging het, het oude mannen- en vrouwen gasthuis. ...op transport naar het evacuatieadres in Wolvera Met alle bewoners? Alle bewoners. Daar kwamen we terecht in uh, het parochiehuis naast de katholieke kerk. Met, er was een, uh, een slaapzaal, een keuken... ...gemaakt van een washok, geloof ik. En dan nog een voorzaal met, uh, waar een paar mensen sliepen en waar dan gegeten werd. En je vader mocht daar weer gaan koken? En die mocht daar weer gaan koken. Maar ik werkte nog en ik werkte bij Rinkel... En ik was bij mijn tante in huis in de Koningsstraat. Want ik uh, kon niet alle dagen van Friesland heen en weer reizen. Tot in, dat was in uh, november 42, tot half december 42, kwam ik smorgens op mijn werk. En toen zei mijn baas, ik heb voor jullie een prettige mededeling. Jullie moeten je melden op het arbeidsbureau. Want je moet uh, voor de arbeids eindzats ingediend. Dus ik de arbeidsbevrouw met, ik geloof Joop Kokke en Wim Paap, Wim Jiffy. en uh, <coughs> formulieren gehaald en dat moest gekeurd worden. En ik werd gekeurd door dokter Gerken. dokter Gerken was wel bekend als... Yep. Uh, maar ik wil geen kwaad woord over het man horen. Echt niet. Hij heeft me gekeurd, hij zegt, hoe is het met je vader en moeder, daar begon je over. Nou, goed, die zitten in Friesland, die zijn geëvacueerd. Ah, oh, zit. hij, mooi, mooi, mooi, mooi, uh, Hij zegt, nou, je bent goed gekeurd, maar wanneer moet je op transport? Ik zeg, morgen. Morgen, zegt hij, ja. Hij zegt, nou, als je nou vanavond bij je vader en moeder komt, doen ze dan de hartelijke groeten van me. Meer heb je niet gezegd. Mm. Dat heb ik wel in mijn oren geknoopt. En ik ben mijn kleding gaan halen bij mijn tante. Ik ben op de trein gestapt en ik ben naar Friesland gegaan. Ik heb nooit meer van gehoord. Nooit meer teruggekomen. Dus ik ben daar blijven zitten. En daar heb ik dus een periode meegemaakt. Dat ik ook in dat huis, maar dat was al gauw niet meer vertrouwd natuurlijk. En toen ben ik bij van de ene boer naar de andere. Heb ik daar rondgedaald tot ze me in september 44 toch nog pakte. Dus op weg naar de boer toe stonden ze te wachten. En ja. Maar toen waren de transportmogelijkheden naar Duitsland waren al niet meer mogelijk. Dus toen werd je ingezet op het vliegveld Havelte. Daar moest je dan werken. Willem, wat een verhaal. Ja. We gaan weer terug naar de, de ouderen. Uh, dat in praten we over na de oorlog. De ouderen komen weer terug naar Zonvoort. Maar ik heb begrepen dat dat gemeentelijk verzorgingstehuis. zowat gesloopt was van binnen, of niet? Je kijkt naar Ruud, weet jij dat? Dat nee, weet ik niet, want ik, ik ben er in dacht 48 het niet. in dacht gekomen. Het niet. Dus... Nee, ik dacht het niet. Ik, uh, maar het was toen wel, er wel, er wel herinneren om de, om de planken eruit te halen ik, uh, en alles, hè? Nee, maar dat was, dat was het nee. niet. Want als ik me goed kan herinneren, ik, ik moest eens een keer ik, ik ben, Dus na de oorlog ben ik uh, nog een poosje vrijwillig in dienst geweest. We hebben de bewaking gezeten van de kampen waar de, toen de tijd uh, de NSB'ers allemaal uh, werden. werden Samengebracht. Ja. Toen moest ik een groepje van NSB'ers die hier uit de groep kwamen, uit de omgeving kwamen, die moesten we brengen naar uh, wat toen de tijd, wat later het Marinehospitaal was. Dat was een, uh, daar werd, werd ook zo'n uh, kamp ingericht. En toen ben ik doorgereden een keer naar Zandtis Zegt tegen: de chauffeur, God, je bent nou zo dicht bij even door. Toen ben ik geweest, toen ben ik hier nog geweest. Maar ik kreeg niet het idee dat het gesloopt was van binnen, want het was door de gemeente gebruikt als opslagplaats okay. voor allerlei uh, dingen. Oké, okay, maar het verzorgingstehuis komt weer in functie hier op het gastenheidsplein. Ja, ja. En dan kom ik bij Ruud. Want Ruud, wanneer ben jij daar ingetrokken? In 1948. Uh, in 1948. Ik woonde in de Kerkstraat. We ja. kwamen uit Amsterdam vandaan. En ik woonde in de Kerkstraat. En daar zijn we na twee jaar zijn we daar uh, eruit gegaan. Toen hebben we twee maanden in Oomstee gewoond. <coughs> dat was boven in de Kerkstraat was een, een, een, een kroeg. Of tenminste een bar uh, toestand. En daarboven waren drie kamers. En, en wij huurden er twee. En dat heeft twee maanden geduurd. En toen ze, er kregen we dus uh, de, de zolder van uh, boven de keuken. Uh, van het oude... Uh, en toen waren zijn ouders daar nog de vader die, die, en moeder? Ja, die heen. waren vader en moeder en die zorgden voor het eten. En wat ik vertelde van, van met die hond. En, uh, <lacht> dat was natuurlijk... Uh, ja, dat was heel leuk. Een goede tijd ook. Heb ik echt heel ja, veel buiten gespeeld. jij, ja, je was een jongen van een jaar of zes. Dus, uh, We nee, gaan uitgebreid luisteren. We gaan ja. even naar de muziek toe. Oké. Okay.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 Nooit was ik te moe van de dijk afrollen. En mijn opa was de dijk. Deed het spelen. En mijn opa was het leuk. Natuurlijk luisteraars, dit was Leen Jongwaard met Mijn Oude Opa. Nou ja, we hebben het ook inderdaad over opa's. En dat komt weer goed van pas Jan Kool die de muziek heeft uitgekozen. Lieve luisteraars, u luistert naar het programma ZFM Oud Zandvoort. En we zijn hier met Willem Zwemmer en met Ruud Zinnige aan het praten over het oude mannen- en vrouwen gasthuis waar zij beide gewoond hebben. En we zitten nu hier in de periode van na de oorlog. En Ruud Zinnige die komt hier te wonen in het verzorgingshuis. Je bent een jonge jongen op dat moment. Ik was een hele jonge jongen. Ik was, en dan kom je binnen tussen allemaal van die oude mannen ja, en vrouwen ja, in. Ja, maar toch zie je dat niet zo, denk ik. Je, bent eigenlijk meer, je loopt gewoon door die keuken heen om naar boven te gaan. Uh, naar je kamer, tenminste de kamer, die je deelde met z'n drietjes. <laughs> en dat was, want je weet, ik weet niet of je weet hoe de bovenindeling is, daarboven waar, de, waar nu de filmzaal ja, is. Ja. Nou, daar waren we met z'n vijven. Daar sliepen we met z'n vijven. Mijn moeder sliep dus in de kamer waar, de, waar je nu uh, de brandgang hebt naar het dak toe. Ja. En dan had je de, de trap naar boven, daar had je een open halletje, daar sliep mijn zuster. En wij sliepen in de, zogezegd in het voorkamertje. En dan kon je. Dat raam zat er volgens mij niet in, want volgens mij konden wij niet op het pleintje kijken. Dus uh, ja, er, er stond een. En wat voor belevenis is het als je daar in dat huis woont. en je ziet alleen maar oude mannen en vrouwen daar zitten en. en wat, wat hij net zei, Willem zei uh, pruimen en dergelijke. Ja, nou, ik leef zo ja. daar, daar ging je niet gebukt onder, hoor. <laughs> nee, nee, oh. nee, het was een dolle hoor. Ja, ja, we ja, filmen, wel filmen mee, ja, filmen mee, ja. Maar ik was meer buiten, ik, We waren meer buiten als binnen, natuurlijk. Ja. Dat, uh, ik bedoel, het is allemaal zo klein, en uh, je hebt alleen maar drie bedden staan en verder niks, hè? En dan ja, wel een stoeltje natuurlijk, maar met je kleren, alles moest je inpassen. Je had, je had helemaal geen ruimte verder. Nee. En we hadden onze meubelen, die we toen hadden vanuit de, de kerkstad, die waren opgeslagen in de Karel Dormerschool op zolder. En in die periode, ja, dan, dan ben je blij dat je die, die ruimte toegewezen krijgt. Alleen als het dan terugkomt, dan is het allemaal behoorlijk afgelezen. Kon je, kon je ook bij die bewoners terecht met je huiswerk? Nou, nou we, Nee, nee, nee, want, oh. we, nee, nee want, ik denk de mensen is het lezen en schrijven konden. <laughs> nee, <laughs> nee, is, nee, ik denk het ook niet. Nee, het was goed, ja, die waren ja, we, erbij. We ja, die waren erbij. Er ja, er die waren wel bij de tijd maar verder dan. Ja, don't yeah. ja ik, ik, had, ik had, ook zo graag. Maar net uh, ja. ja. wat je er net zei van over dat de zijn, dat, dat dat kan je inderdaad weten niet herinneren ik, maar terwijl dat niet, je dat nu nee, veel nee, meer nee, mee nee, meemaakt. Dat soms wel nu bij de tijd. Ja. Ja. Alleen later weet ik dan wel van, van, van, van Tonia. Tante Tonia. Ja, die die werd toen weer... heel warg ja, en alles. Dat weet ik. Ja. Maar, maar ja, mag het ook. Dan, die, die was geloof ik uh, 95 of zo. Ja, die liet dat... nog li li met een karretje met koffie langs. Ja. Heen, later... ja, en zo waren er meer. Uh, die, die, die, die was dus wel. Uh, dat was uh, Job, Job Weber. Uh, de Weber van, van de familie van de ijsfabriek. Vroeger de ijsfabriek. Ja, ja. ja. ja de, bij... En die... Uh, maar konden jullie ook een gratis kop thee en kop koffie eh, meedrinken? Uh, dat vroegen ze wel. Als je dan binnenkwam en zei van wil je wat drinken, en dan kon je of koffie krijgen, maar dat was uh, oude koffie. Nou, dat niet zozeer, maar in, in de nee, trant van heel vroeger. voor die oude sandvoren, die waren altijd gewend. Die koffiepot, de hele dag stond de Dus ja, ja. die goed Dezelfde pot. Ja. ja. En dan ging er gingen af en toe water en het, uh, een schepje koffie bij. Koffie met en je koffie, he? Het niet zo gauw, he, he. Hele slappe, natuurlijk, het heel slappe koffie, want ja, anders, als het te sterk was, dat was niet goed voor die dus koffie, <lacht> <lacht> denk nee. ik. En we want, gingen er rennen. <lacht> maar goed. Ja, maar over het algemeen <lacht> ja. werden er wel goede spullen in ja Mijn ja, ja. vader en mijn moeder hadden een ja. hekel rotzooi. Ja. Ik kan je wel een voorbeeld geven. Ik wil eerst weten van Rutte of hij altijd lekker gegeten heeft. Ik heb daar wel eens gegeten. Want dan zeiden ze wel eens van nou we hebben over. Of wat dan ook. Ik ga daar maar zitten. En dan kreeg je al een Dijfie, of, uh, of boerenkool. Of uh, hutspot. En dat was allemaal in perfecte. En, en, en altijd nog een stukje vlees er ook bij. Want dat was, net, ja. dat was, dat was echt, echt een unicum. Want niet iedereen... De normale mensen die, die, die hier woonden en zo in, in Zandvoort, geen geld. die hadden geen geld om nee. elke, oh, elke dag een stukje vlees te hebben. En daar kreeg je altijd wat een gokballetje en, nee, ja, en, en met vis was het helemaal feest, altijd, ja, ja, dat want was wel dan, uh, dat, dat was altijd volop. Dan had hij zoveel gehaald, uh, Willem zijn vader, en dan, uh, ja, dat, was, dat was echt een, pracht, een prachtige tijd. Heerlijk hè. Dan heb ik genoeg eiwitten gehad? <laughs> ja. Doet er wat mee. Maar nou, wat deed jouw moeder nou in dat verzuin? <laughs> nou ja, wat denk je? Nou vertel. Hoeveel, hoeveel kamers waren er dan niet? Moesten die allemaal zelf uit? Ik moet er eerlijk bij zeggen, er was nog een werkster ook hoor. Ja. Er was een vaste werkster bij. Maar ja, je, je kan toch al die bedden opmaken? Wat denk je dat die oude zelf de bedden opmaken? Nee. Hè? En uh, ze liepen niet naar de wc, ze hadden allemaal een nou, nachtspiegel. Een nachtspiegel? Ja. Oh, een nachtspiegel. ja. Maar een, je, pot, want, een pot. Ja, dan, ja, nou ja, ik zeg het netjes. Ik kan ook pispotten. En er ging wel eens wat mis, ook natuurlijk, hè? Ja. En dan kon je het en ook. En was zulke wasman zo groot, jongen. Dat ja, de... in het begin. En in begin ja, dan er, was er geen wasmachine. Ja, nee. in het begin was er een wasmachine. Ik was nog wel een velo, maar het was geen elektrische. Maar dan, dan waren er oudere mannen die nog wat doen konden. Die stonden dan met die. Een wasbord. Uh, nee, met zo'n ding. En dan ging er zo'n <coughs> schoep in die, in die machine. En dan werd het. Uh, <coughs> Maar toen later ging de was allemaal naar uh, Hollandia toe. Maar daarvoor stond ook vaak de was op, de, op, de, op, de, op het gastel, hè? He? Ja, ja, ja, ja, Of uh, de ja. kolenstal, wat ja. was het? Dat, dat, en de... uh, salaris weet ik ook nog, hoor. <laughs> Hoeveel? 250 gulden in de maand met kosten inwoning. Zo. Met z'n tweeën. Dus nou, dat de... was in die tijd toch een behoorlijk bedrag. Nou, een behoorlijk bedrag. Ja, dat kon er net werken, komen. hè? je nog bij de, de tijd. Werken, ja. Moet je kijken wat een directeur van een bejaardenhuis nou verdient. Ja, ja. En krijgt hij nog premie ook. Ja, ook 250, maar dan, dan de 3 nullen erachter. Precies. Maar goed, weet ik niet jou verklaren. Het is leeg gehad hoor. Maar jongens, wat een heerlijke verhalen. En, en, en nogmaals, en Ruud, in jouw tijd. Jij komt die mensen tegen. Die zitten daar op een kamertje of op een stoel beneden. Hebben ze nooit gezegd van uh, zullen we een spelletje Monopoly doen of een uh, domino of weet ik wat? Nee, nee, ze waren meer met zichzelf bezig gewoon. Ze waren ook heel echt uh, in, ingetogen. Hè? Dus echt, echt met zichzelf, uh, ja, toch misschien een beetje het leven wat ze dus gehad hadden. Uh, Laat, la, langs laten komen. Heb je nooit dat, verhalen gehoord over het verleden van die mensen? Nou, dat eigenlijk, eigenlijk niet. Van, nee, want ja, ik, kijk, ik heb er drie jaar gewoond. En, uh, nee, twee jaar. Ik heb er tweeënhalf jaar gewoond. Maar ja, dat is in feite... En dan ben je nog jong, dus je slaat ook niet alles op. En als het een beetje redelijk weer was, dan waren we buiten. Ja. binnen was het geen prikje natuurlijk verder. Wanneer ben, wanneer ben jij teruggekomen uit Friesland? Want toen, uh, af en toe ging je nog wel eens hier het huis in. Ja, ik, ik ben in, uh, in 46, of 6, 6 of 47 ben ik teruggekomen. Dan ben ik hier weer gaan werken. Dan zit je eigenlijk te denken, waar was ik toen? Waar sliep ik toen? Denk nou, we gaan eerst naar de muziek. 47. We gaan eerst naar de muziek. Opa, want dit was natuurlijk Marco Bosato met uh, mijn opa. Uh, lieve luisteraars, we naderen alweer het einde van dit uurtje wat gaat er snel en het is voor u als luisteraars misschien vervelend maar de beide heren Willem Zwemmer en Ruud Zinnige die zitten tijdens de muziek allerlei anekdotes te vertellen aan elkaar van weet je nog wel oudje en weet je nog wel dat en toen deden we dat en toen deden we dat het is jammer dat u dat niet heeft kunnen horen maar het geeft wel de aanleiding om de volgende vraag te stellen aan Ruud Zinnige je bent pas geleden weer in het museum geweest en dan loop je door het gebouw heen wat voor herinneringen komen dan hierboven ja, dan, dat je daar klein bent en dat je daar gelopen hebt. En dan, de deuren stonden bijna altijd open van de oudjes, dus je kon ze altijd zien zitten. En dan, dan kom ik eigenlijk in het gedeelte waar wij door de keuken heen en dan waar wij gezeten hebben, wat nu dan een hele andere trap is om naar boven te komen. En dan denk ik van, hebben wij hier gelegen met z'n vijven? En zo klein is het allemaal. Het dat is, dat is, ja, maar dan denk je, je bent blij dat je een dak boven je hoofd hebt. En daarna zijn we dan naar Bennoheim gegaan. En dan krijg je een, krijg je een heel een appartement aan ruimte dus Ruud, hadden jullie douches in, in, in de verdieping of een bad? We, we, we hadden helemaal niks van een lampetkan. Geen stroom met water uh, nee, op boven? Nee, nee, nee want een lampetkan. Die stond bij mijn moeder op de kamer. En daar, daar oh, haalden ze beneden. Oh, oh, oh, Willem zwemmen hoort u. Willem Zeg maar Willem. Als je de trap op kwam, had je dan een overloop Nog een kort trappie en dan kwam je boven. nee. Dus ja, dan kwam je boven op, de boven, op de bovenverdieping waar mm -hmm. jij dus in bent. En als je dan helemaal links hangt, naar de voorkant, dus de middelste, de middelste dakkapel, dat was de badkamer. Daar stond een bad in. Nou, wij hebben. Ik heb geen bad meegemaakt hoor Willem, spijt me nou, verschrikkelijk. Jij hoefde er misschien nooit in. Nee, nee, nee. Nee, want daarin dat gedeelte, ja, maar, er van badkamer, dat dat gedeelte doezien, maar er was een badkamer in. Dat was geen douze hij... in, maar er was een badkamer. In dat gedeelte van ons was geen badkamer, want wij hadden de, de, de, de, de, de, de, de kamer de Nee, wij hadden in de voorkamer en daar sliepen we met z'n drietjes. We hadden het overloopje, daar sliep mijn zuster en een achterkamertje, daar sliep mijn moeder. En we hadden alleen een lampetkant en dat weet ik, die staat bij ons, stond bij haar op de kast. Dat zou kunnen, maar er was een badkamer. Dan nou, is die gesloopt in de oorlog. Nee. Nee, oh. want ik heb hem na de oorlog nog wel gebruikt. Nou, ik heb hem niet gezien. <laughs> ik, ik ben er nooit in geweest ook, want we moesten altijd oh. naar het badhuis. Ja, misschien mocht dat niet, ik weet het niet. Nee, dat zou kunnen. Uh, ah, dat ja, lijkt me, dat lijkt me stuurd. Nou, toch? Nee, wij moesten altijd naar het badhuis. Luisteraars, dit is ja. heerlijk, hè. He. Als je die twee heren hoort praten <laughs> over het oude man- en vrouw-gaat. Willem, jij bent getrouwd in het oude man- en vrouw -goud. Althans, daar ben je Van uit, vanuit. Ja. Hoe ging dat? Nou, zo, hoe gaat een trouwerij? nee. Uh, al die oudjes kijken naar jouw nou, liefdallige nee, echtgenoot. Geloof, ik geloof het niet. Bijzondere ik paar weet paar niet dat, dat het ze, dat ze he? heel veel interesseerde. Niet? Nee, ik dacht het niet. En uh, toen ben je het huis uitgegaan en toen ben je gaan wonen in de Kruisstraat. Kruisstraat 10, ja. ja dat is hierachter. Ja. Maar af en toe lopen... Naast de winkel van... Uh, hoe heet het ook alweer? Maartje van mengster Oké. Okay. Van de Veldschuit. Ja. Bijna, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Als jij nou eens terugkijkt op dat, uh, dat belangrijke periode in je leven, ook in Friesland, wat, wat denk je dan als eerste terug, ook in Friesland? Ja, dat ik, als ik, die periode was natuurlijk, uh, de oorlog was een rotperiode. Maar aan de andere kant, dat ik ontiegelijk mazzel gehad heb, dat ik daar terecht gekomen ben. Eten en drinken. Van die, ook van die oude mensen, want eten en drinken hebben we ook in de oorlog geen gebrek aan gehad. Het was soms moeilijk, maar er was altijd te eten. Ja. He, uh, het vlees ging via de noodslachting Dus ja, je had wel bonnen voor vlees Maar één keer in dezelfde tijd Dan uh, was er weer een koe gesneuveld Of er was wat anders gesneuveld En dan werden je nummers afgeroepen er, Met een omroeper En dan kon je vlees halen bij de noodslachting En hier was het tolpenbonnen en, en suikerbieten. Ja, daarom En als je dan op een gegeven moment een mazzel had Dat je geen rempaard had Die uh, in de noodslachting kwam Want als je die kwam dan moest je het niet halen hoor als je een rempaard kreeg, dan... Uh, ik kon een biefstuk 16 weken laten bakken, maar die kreeg je nooit gaar. <lacht> dat was een oud rempaard. Ja, oud rempaard. het is een jongen. Maar je krijgt ook dankbaar terug op die periode. Ja, daarom wel. En, en aan de andere kant, als ik, als ik hier langs ik ben er nou jaren niet geweest... dan denk ik toch altijd dat er een stuk historie ligt. Ja. Ja, een stuk jeugd, maar ook een stuk historie van Zandvoort. Ook van je ouders? Ja, ja ook, ook dat. Ja. Maar het, gewoon wat die mensen die ik daar ontmoet heb... Nou, ik denk niet dat er veel antwoorden zijn die uh, dat nog kunnen zeggen. Nee, Dan ben ik zo blij nee. dat jullie zijn. Aan de andere zijn... kant, uh, nu realiseer ik me dat ik eigenlijk meer had moeten vragen toen. Maar ja, dat is net als wat Ruud zegt, daar, daar ben je dan niet mee bezig. Nee, jullie komen elkaar op een gegeven moment tegen. Want jullie kennen elkaar. Ja, ja wij kennen elkaar nu ook. Uh, Ik hoorde samen in en dergelijke. Dat, oh, dat en. hebben ja. we gedaan. En ja. hebben jullie ook nooit toevallig. samen gepraat ja. over uh, dit, uh, dit, dit, dit gebouw? Nee, eigenlijk nooit nee. meer. Van ik heb nee. er gewoond en ik heb er ook gewoond. Nee, eigenlijk nee. nooit meer. Nee. Het, uh, de, de, de interesses waren toen op dat moment in die midsuit uh, sport uh, met Wilm en, en, en, en, en Henk uh, Zebrechts. En uh, hebben we ook uh, verschrikkelijk veel lol gehad. We zijn maar, overal naartoe geweest naar Apeldoorn. Maar om, uh, wist u het van elkaar dat hij daar gewoond heeft? En wist jij dat hij daar Ja, ja dat, dat, al, dat, dat wisten we, want we kenden elkaar ja, al natuurlijk. Je, je ik bedoel, je, je kende je Ruud ken wel. elkaar toch. En, uh, ja, ik zeg het zo Maar je en, uh, praat er eigenlijk helemaal nee, niet nee, meer nee, over. Ja, zo af en toe dan praat je nog wel eens. Van dat je denkt van hé, hey, van, uh, hoe zat dat ook alweer? Ja. Maar dat, dat is maar heel, heel, heel, heel miniem geweest, laat ik het zo zeggen. Een mooie periode geweest? Bijzondere ja, periode ja, geweest? Bijzonder, bijzonder. Ik... Uh... Ik kijk er altijd met plezier op terug en ik woonde hier eh, op een plein en als ik dan zo om me heen kijk, dat zijn nog steeds dezelfde panden. Je hebt daar die deur zien. In de microfoon praten. Uh, daar was een deur daar, hè. dan zie je die deur daar. En dan kon je dan lekker doorlopen en dan kwam je in de Kosterstraat uit toen ze wat uitgehaald hebben. Ja. En dan kwam de politie en de vlucht die deur in, die, die deed dat de binnenkant ja. dicht ja. en dan bleven ze voor de deur staan en dachten ze dat je er nog in zat. Maar dan was het er al lang geluid. <lacht> Nou, ja, ja, ja. ja. de ja, zomerlust door de tuin heen en dan zo bij de bakken ja, ja. de, de door en dan, uh... en, dan op, en, en dan op de, de bovenkant bij de zomerlust liggen ja. en dan een rotgeintje uithalen, ja. door de handen laten en dan lagen we de bulder op Ik Niet te kat. veel vertellen, Willem, maar nee, anders dan weten ze niet alles. We gaan stoppen, lieve mensen. Ja, op uh, 1 november 1973 is het gemeentelijk verzorgingshuis gesloten en zijn alle bewoners vervolgens verhuisd naar het Hulsmonshof en naar het huis naar Duinen en toen kwam het eind aan de periode van dit oude mannen en verrouwde gasthuis en uh, u weet het nu, het museum staat er en een hele bijzondere tentoonstelling uh, zilver uh, en uh, serviesgoed en souvenirs en aanraden om er even langs te gaan, om te gaan kijken en kijk dan niet alleen naar de tentoonstelling, maar kijk ook naar het gebouw zelf en denk je dan in dat daar vroeger onze opa's en oma's zaten en die dan lekker te egen kregen van uh, Willem Zweig Gezien, ouders. Ik bedank Ruud Zinnige. Graag gedaan. Uh, fijn dat je er was, Willem Zwemmer. Fijn dat je er was. We hebben weer een hoop opgestoken. Lieve luisteraars, volgende week hebben we een uh, wederom een hele bijzondere gast in ons midden. Uh, namelijk uh, mevrouw Waterdrinker Boon. Die ons gaat vertellen over zomerlust. En natuurlijk het gebouw, de Witte Zwaan. Uh, en wie herinnert ze niet een dag daar zitten uh, om naar het cabaret te luisteren van de gebroeders Waterdrinker. Het was Geweldig die periode. En daar gaan we volgende week over praten. Dan hebben we Jopie Waterdrinkenboom hier in de studio. Ik wens u een heel fijn weekend toe. En heren, bedankt voor jullie informatie. Oké. Okay. Jij. Ook.